En hey, hallo. Hoi. Ah, hoi, mijn naam is Johan. En ja, laten we gewoon beginnen met de goud zilver bitcoins en de We Kunnen even met de bitcoin. Die Is uh, ergens halverwege de week in één keer omhoog geschoten. Hij stond zeg maar een week geleden ongeveer op uh, 54, laat ik zeggen 5500 uh, eurotjes, en hij schoot zes dagen later in één keer omhoog naar de 6400 euro. Ja, en hoe de goud en de olie is? Uh, goud staat op dit moment op 12.27,50. Dus rond, ruim boven de 1200. En olie, uh, 7.6 dollar taart Oké. Ja, en belangrijk over de olie is nog te melden dat uh, Trump die probeert het uh, oliefrachtel de OPEC op te blazen. Dat, lukt, dat is natuurlijk een tweede, dat uh, probeert. Ja. We hebben zometeen natuurlijk nog de Fertility Index. Maar hmm. we doen eerst nog even de Marijuana Index en uh, de staatsvolmeter. De Staatskopmeter staat op 485 miljard in het rood. Nee. Daar is hij bijna. En uh, de Marijuana Index... Oeh, die is... Uh, ja, staat net als de Bitcoin in één keer omhoog geschoten. Hij was de afgelopen week uh, behoorlijk een dalletje geraakt... maar hij is nou, uh, nu op 230 punten...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 Maar aan de andere kant wordt er ook weer meer gezweet tijdens uh, de activiteiten. dat heft elkaar dan weer een beetje op. Uh, het is wel zo, het, uh, de kwaliteit van het zaad gaat wat achteruit door de buitensporige hoge temperaturen. Als je ook bedenkt dat zaad ongeveer een maximum temperatuur van 29 graden heeft. Dus uh, als je zeg maar goed bezig wilt zijn, heft de balletjes in de ijskast voordat je op uh, de zwinterige gesloot gaat uh, kruipen. Oké, okay, ja goed, dankjewel ja. voor de, de tip. Ja. Ik zal eraan denken. Um, ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten. En uh, ja, je hebt het al over droogte. Heb je hier een berichtje van het waterleidingbedrijf? Zijnig met water? Ja, het, het is bijna op. Ja, in grote delen van het land. Hier in Groningen was het zo van water raakt nooit op, maar het wordt wel minder. Oké, okay, ze dus kunnen toch gewoon een hele ijs van meer als willen? Nee, ja, die is al uh, vrij laag.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 Van de week uh, hadden wij ineens in Groningen een lagere waterdruk. Dat was de eerste keer dat ik het zo had meegemaakt. We hebben wel, nou weet je wel, tussen een keer een leiding springt of weet ik veel wat. Maar dit waren uh, grotere deeltjes van uh, de stad die een lagere waterdruk uh, hadden. En uh, nou heeft mijn kraan sowieso niet zo heel veel druk. Ik had er op zich wel vrij weinig van gemerkt. Maar in de rest van de stad was ineens het uh, hele watervoorraad uh, uitgekocht. Uh, in de flesjes uh, gepikt en ongepikte water. Dus uh, de Groningers waren, niet e waren uh, opeens niet meer zo nuchtig. <laughs> ja. uh, nou is het op sowieso zo wel goed om uh, sowieso, uh, laten we zeggen, 6 liter op voorraad uh, te hebben. Zodat ja, je bij dit soort situaties, hè, ook als uh, water uitvalt, dat je altijd een voorraadje hebt. Een regenton naast Nou, dat is dan meer uh, als je nog wat douchen. Ja, door een bepaalde toeval had ik uh, dus de persconferentie over uh, van uh, de waterschappen en de, de, wat dat heet dat, uh, de waterleidingbedrijven en uh, overheid, de overheid. Rijkswaterstaat uh, had ik gevolgd. Dus vandaar ook uh, dat ik uh, er vrij veel over weet.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 er is nooit het tekort aan flesjes water in de Albertijn. Hè? Dus, dus met andere woorden, de private spelers, uh, de, de, de, de spa en dat soort bedrijven, die hebben die problemen niet. Dus typisch dat de Nederlandse overheid, dat in ieder geval staatsbedrijven zoals Pitens en uh, een aantal andere regionale waterbedrijven die problemen wel hebben. Ja, zeker. Als het gaat om een Utrecht bijvoorbeeld, dan halen ze het water heel laag uit de grond. Zo, zo laag dat de bron delen. Het waterbedrijf deelt de bron met inderdaad van flesjes uh, uh, fabrikanten, geloof ik zo zien. Dat, dat heeft dus minder invloed dan, hè, dan zeg maar, uh, water. Uh, nou, zoals Amsterdam, willen ze het water dus veel hoger uh, uh, weghalen. Ja, dat is een stuk droger.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 ja, het is gewoon een hele uitzonderlijke situatie wat dat betreft. Maar wat ik, wat ik, wat ik wel vreemd vind, dat is zelfs, stel een bedrijf heeft een uh, beperkte productiecapaciteit, dus die kan op een moment niet produceren wat naar is. Dan gaat het bedrijf, die uh, gaat de capaciteit uitbreiden, die gaat investeren, of die gaat de prijs omhoog doen. Hè. Als er weinig aanbod is dan, uh, en er is meer vraag, dan gaat de prijs uh, omhoog.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 De laatste keer dat we een beetje die kant op gingen was van drie jaar geleden naar mijn hoofd. Dus het gaat op en neer. Het klopt. Als je het dan hebt over die testjes water, dat heeft inderdaad een op- en neer. Dat heeft inderdaad eigen aanbod. Maar ja, in Nederland hebben we nu al besloten dat water een basisbehoefte is en ook een, met name een basisrecht. <laughs> Kijk, je kunt de prijs wel verhogen, maar daarmee heeft het die,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 Dan, uh, nee, maar dan zullen de uh, Rijkswaterstaat en de waterschappen ook wel kijken van hè, welke alternatieven kunnen wij doen, omdat de situaties niet zo uh, uitzonderlijk zijn. Mm -hmm. He, dus uh, kijk, normaal gezien kunnen wij een watertekort uh, opvangen uh, doordat er uh, structureel ook uh, naar de IJsselmeer uh, wordt gepompt.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 Uh, totdat die uh, met het vingertje gaat wijzen voordat het geïnosteerd gaat worden. Heb ik dat goed beschreven? Ja. Tenzij uh, natuurlijk een hele snelle ondernemer is die uh, iets heel economisch in de markt zet. En mensen denken van, god, dat is geniaal. Ah. Uh, hè, daar hebben wij onze zuurverdiende uh, eurootjes wel voor over. Mm -hmm. Alleen dit is zo, um, um, eh, zo oh. groot. Um, ja, uh, je hebt het ook niet zo drie geregeld tot op ja, ja, ik heb laatst een uh, documentaire gezien over Pakistan en daar is de uh, Ram. en ja omdat, omdat de overheid het daar gewoon niet goed kan organiseren, zie je dan op een gegeven moment dat, uh, dan krijg je, ja, dat onderzoek, dat was uh, zo'n zo, zo uh, publieke omroep, die was heel boos over, uit nou, Nederland, de DVC of zo. Oei, allemaal illegale waterwinning. Misschien we dat straks ook in Nederland willen, dat mensen gewoon omdat ze geen ongenoemde water krijgen of omdat die douche waterdruk te laag blijft, ja dankzij het regeringsbeleid, dat, dat, dat, dat mensen nu straks zelf water gaan uh, winnen. Nou, we hebben niet een uh, cultuur van uh, Pietjes uh, slaan. Ik weet ook niet hoe diep het water is. Uh, Meestal alle boeren van 3 meter. Uh, Oké. Okay. Bij mijn werk hebben ze de gezondheidsdienst uh, van het bedrijfsterrein waar ik zit. Die haalt dus van 10 meter diepte. En die hebben een ja. eigen uh, zeg maar. Ja, maar... Ik uh, uh, werk ook gewoon vrolijk te stoeien, Dus de uh, Oké. Okay. Dus, uh, Water en ja. is mogelijk. Maar kijk, te weinig water is te weinig water. Dus dan eh, we kunnen wel individuen zeg maar, zeggen van, ik ga voor mezelf zorgen. Ja. Maar eh, kijk, als er, straks bijvoorbeeld de elektriciteitscentrales niet eens meer eh, koelwater kunnen pompen of weet ik wel wat. Ja, de problemen natuurlijk veel groter ja ja ja maar je bedoel, en dat is op die kerncentrale daar in kort ja, ja maar nee, nog niet verhalen ja ook maar ik zo weer ja minstens al tien jaar geleden dat is in californië uh, heel veel elektriciteit uitval omdat gewoon uh, zo'n droogte was ja het is uh, nou ja bedenk ook maar kijk je moet zeggen, een centimeter water op het land. Weet je wel, ah, centimeter, weet je wel, maar dat is dus op elk vierkante centimetertje, Dus dat gaat echt om heel veel water. Als we dat als mensen willen verplaatsen, ja, dan moet je echt concurreren met de natuur. En dat is wel lastig, zeg maar. Kijk, het enige is dat het duurt een aantal jaren voordat dat water wat op het oppervlak, ja, naar beneden komt, zeg maar. Als je het op kilometer diepte hebt, dan we het water een miljoen jaar over. Ja. ja dus, maar het komt uiteindelijk wel beneden, dus dat is niet echt een probleem. Uh, nee. Enige probleem is tijd. Ja. Nou ja, vorige week uh, had ik mij ineens zo'n realisatie van... Door uh, uh, Drenthe stroomt de rivier. Dus, uh, Drenthe A. En ik heb nooit uh, kunnen begrijpen, zeg maar, hoe dat nou werkt, weet je wel. Want, uh, waar komt dat water vandaan, weet je? En, uh, ja, in wezen dus van hetzelfde als van de Rijn. Gewoon, het heeft wat kleine riviertjes. Uh, en op een gegeven moment heb je wat grotere rivier. En dat stroomt gewoon, zeg maar. Mm -hmm. Alleen, uh, het is wat kleiner. Ja. Hè, en, zeker, uh, en zeker ook omdat het dus niet... Net uh, uh, zoals de Rijn, die heeft ook uh, te maken met uh, smeltwater. Wat, uh, ja wat is het, wat tegen de eind lente, begin zomer... Uh, ineens massaal er doorheen wil. En ja, dat is een paar kubieke meter... Uh, Echt seconde meer water. Maar in is gewoon het precies hetzelfde principe. En het mooie ervan is, ja, je wordt er dan ineens zo bewust van. Van, hé, het is een levensbehoefte. Het is er altijd eigenlijk. Maar dus met name als het er niet, niet is. Ja, hé, wat dan? Weet je wel. Alweer hm. uh, wachten tot u wel eens. Ik, ik vind het ik ik ook een beetje een storm aan vast water, hoor. We hebben vaker droogte het zelf. Wel, maar Ik denk dat het gewoon komt omdat er, er gewoon een vakantie is. Regering. Oh, de regering over de reces uh, niet genoeg uh, persberichten nee. -E? nee, nee, nee, namelijk. Nee, daar wil je er niets mee te maken. Dus nee. als ze ja, hier maar over hebben van, oh, godspot God, dat is het warm, hè? Nee, want uh, het heeft echt ook wel implicaties, want de hele oogst uh, is, uh, ja, is een beetje naar de knoppen, zeg maar. Dus nou, dat was een stukje minder. dus de wijnboeren niet klaar hoor uh...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 Het is nu even niet zo. Tijd om al die waterbedrijven te gaan uh, priepen? Uh, nee, want in wezen is het resultaat alleen maar dat je meer betaalt voor hetzelfde product. Ja, maar als het dan een eerlijke prijs is, het is betrouwbaar de... betrouwbaarheid uh, te maken op het moment dat de prijs voor een overheid toch zeer laag wordt gehouden, waardoor je te goedkoop doet, dan merk je dat op een moment omdat de investeringen achterblijven.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 Ik vind het toch allemaal wel wat ontwikkelingslandtoestanden ontwikkelingsland toestanden en het geeft wel aan uh, welke kant als Nederland aan het opvolgen zijn. Maar, uh, ja, als er dan van is, het enige, uh, kijk, het is voor mij net als met de treinen, als er een keer een drukte is, dus soms wil de NS nog wel eens een treintje extra uh, inzetten. Uh,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 Mag uh, materieel alleen maar laten verroesten, weet je wel? Dat ja, is ook een heel mooi voorbeeld. Hè? Als je naar het streekvervoer kijkt, dan wordt van het en NS valt er natuurlijk niet helemaal onder, omdat het ook landelijk vervoer is, maar een dat wordt voor 35% door de consument betaald. Mm -hmm. 65% is budget-economie. Dat betekent één keer in de slotte jaren, ja, dan is er een aanbesteding en dan moeten mm. die, uh, die uh, overheidsbedrijven, de Deutsche Bank van de Duitse overheid, de Connection is volgens mij van de Franse overheid, mm. uh, dan heb je nog... Uh, en die heeft volgens mij ook een eigen busmaatschappij, niet nou, concurreren dan om, om, om, die, uh, om die aanbesteding, maar dat ze allemaal goedkoop inschrijven. Dus uiteindelijk dan is, het, uh, ja, dan is het allemaal op een houtje bijten. Nou, en dat, dat, dat heeft tot gevolg dat, uh, dat het nooit optimaal werkt. Je kunt het beste gewoon hebben dat consumenten een reële prijs betalen voor het product dat ze gebeden zo krijgen, zodat die bedrijven kunnen inopteren. ...zodat die bedrijven ook hun best doen om de consument zo, zo, zo goed mogelijk te verdienen. Nou, en dat zie je nu ook aan het waterbedrijf. Het waterbedrijf neemt een te afwachtende houding aan... ...terwijl dat zich omstandigheden voordoen waar de consument last van heeft. En in eerste instantie niet alle consumenten... ...die ben zelf nou, redelijk zuinig met mijn water... ...maar die, eh, die, die personen met een eigen zwembaatje... ...of die mensen die wel geregeld auto's sproeien... Eh, ...dus die hebben er kennelijk wat minder voorgevoed op hun auto dan mij...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 Dus, ja. hè, dus je bent als bedrijf ben net zo goed afhankelijk van uh, Rijkswaterstaat en weet ik veel wat. En, en op zich denk ik ook niet dat het zo heel veel beter wordt als de door uh, geprivatiseerd wordt. Is, of, nee, dus, nee. was het geprivatiseerd mensen. Het is dus ooit was mm -hmm. zo. als Amstelands kooplieden begonnen. Ja, maar goed. Kijk, nu hadden we alles, alles met betrekking tot, tot, tot watermanagement bij elkaar. Het ja. er gaat erom dat, dat, dat, uh, dat wij consumeren water. Hè? Dat, er zit een meter in de meterkast, die meten op hoeveel water dat er binnenkomt, dan ja. betaalde daar een bepaald bedrag voor. En dat bedrag moet rejood zijn, waardoor het waterbedrijf een bepaalde verplichting kan nakomen. Dat is puur een, een, een overeenkomst. Dus dat is een juridisch iets. Net zoals ja. een eigen stroombedrijf kan kiezen. Nou, dat betekent dat de voldoende water op dat um, op dat net moet worden gezet. Als het niet in het uit het binnenland verhaald kan worden. En Nederland is natuurlijk maar een. Het beperkt aantal kilometers op het vlak. Uh, als je Nederland op een deelbogen kijkt, dan is het maar een, uh, een stipje. Uh, maar je hebt wel een, een verantwoordelijkheid. En dat is die overeenkomst. En jouw ja, overeenkomst heb je in mijn ogen gewoon uit te voeren. Dus op het moment dat je lokale niet kunt halen, dan moet je het ergens anders weghalen. Ja, dan moet het erin. Uh, en en, en wie, wie die kruiwagens later op het net komt, uh, of dat nu het ene bedrijf of het andere is.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 bronnen waar ze kan dus, uh, je hebt gebruikt als je hebt het over eerlijke prijs maar dat kan verschillend worden mm -hmm. ja oké okay, maar ja. jij bedoelt het anders dan de SP, hè? Uh, kijk, de SP zegt gewoon van we moeten zoveel ja. mogelijk belasten, waardoor we de ja de armen uh, kunnen houden dus zij zou pakken als het ware al het geld af en, en zij dan Erik van prijs, dan mooi geld ja, ja en geeft dan bepaalde mensen leefgeld. geld ja, bedoelt eigenlijk ja. niet van wat het in werkelijkheid kost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 Dus die arme mensen die betalen al heel veel belasting, waardoor die mensen gewoon niet kunnen rondkomen. Eh, we zien gewoon dat, dat, dat, dat mensen een, uh, een toeslag moeten krijgen of een sociale huur, huurwoning toebedeeld moeten krijgen om te overleven. Nou, ik vind dat onvoorzoenlijk dat je zoveel van arme mensen afpakt dat die mensen niet eens meer zelfstandig kunnen leven. Je pakt ze eigenlijk al hun eer af. Nou, en dat is, uh, ja, dat, dat, dat, dat is volgens mij niet iets waar de SP iets aan doet die pakt nog steeds heel veel ook van gewoon mensen af en ja die verhoogt die toeslag en die andere die andere kooien die mensen dan terug uh, terugkrijgen wat maar ja ik weet niet of dat daadwerkelijk sociaal is uh, nou kijk uh, als je het uh, laat afhouden van een bedrijf en als ik je goed heb gehoord hè, dan heeft een bedrijf een verplichting <laughs> maar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 is uh, veel groter, eigenlijk, om überhaupt te kunnen overleven. En... Ja, die, die, die... Als die uh, vlucht moet overleven, moeten ze ook uh, voorbereid zijn... op uh, wat er eventueel gaat komen en dus bouwen ze de service op. Daarnaast moeten ze dus ook te innoveren. Ja, en uh, ze houden ook rekening mee dat er een hele lange droge periode kan zijn... en voor genoeg uh, waterreserves. Maar ze altijd aan de vraag uh, kunnen voldoen. Maar dan moet je nog even op de kaart kijken hoe groot het meer is. Ja.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 Doen, uh, uh, marktwerking. Nou, maar kijk, uh, de marktwerking is uh, bijvoorbeeld in Chili, heb je meegemaakt met, ja. met de privatisering van de, van alles eigenlijk. Ja. Onder andere ook uh, het water. Toen de overheid nog deed, kwam er gewoon bruin kleurig water uit de kraan, wat je niet kon drinken en moest je eerst koken. Toen het geprivatiseerd werd, kwam er drinkbaar water uit de kraan. Maar de prijs ging ook omhoog, want dat was gewoon de werkelijke prijs. Het was gewoon de werkelijkheid, veel duurder. Ja, uh, bijna alles, voor de rest van bijna alles ging de prijs omlaag. en het water werd iets verduurder. Maar ja. ja, ja. daar gaan mensen ook misschien niet wat zijn er voor om met water. Dat ze uh, ja hij zit iets duurder. dat ze nou een keertje de auto, auto niet gaan sproeien. Hm? Of het ja, ja. stoeien en de auto een keertje niet gaan wassen, want ja, uh, mijn budget is er niet naar. Correct, correct. Ja. En, ja. en inderdaad, private bedrijven hebben dus zijn flexibeler. Uh, overheidsbedrijven, en dat, dat zal iedereen die bij de overheid werkt beamen, die zijn heel erg uh, afhankelijk van een budget. Hè. Een budget wat uh, vaak per jaar wordt, wordt opgelegd, zo van uh, nou, je, je moet het in met een jaar met dit en dit budget uh, doen. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat nodigt niet uit tot, uh, tot innovatie. En waar het nu naar toe moet is natuurlijk wel dat op het moment dat zich omstandigheden voordoen, dat er zo snel mogelijk geïnoveerd moet worden.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 Maar hè, het enige reële alternatief hè, om hier water te krijgen, hè, zou zijn eh, of pompen, hè, of met vrachtwagentjes verplaatsen. Mm -hmm. Maar te, normaal komt het dus, met een doorprikken. Ja, nee, want het is weer zoutwater, ja, ja, ja. dan heb je een heel ander probleem. Mm -hmm. Dus het gaat echt om heel veel water, mm -hmm. ja, en het is nu gewoon een hele uitzonderlijke situatie. Hmm. Dus ik weet niet hoeveel innovatie daar tegenover kunt zetten hè, en of het dan ook en of dat überhaupt uh, uh, rendabel is hè, of dat we nu gewoon zeggen van nou ja we accepteren nu inderdaad gewoon hè, dat je uh, niet mag sproeien hè, en dat het een crisis situatie is en over uh, drie weken dan hebben we hier helemaal niet meer over. we zullen zien we zullen zien ja ik ik dat het een onderdeel uitmaakt van een tendens en die tendens zal je op meerdere gronden tegenkomen. Mij valt ook op dat de, als je op de overweg rijdt, dan zie je al die lakjes en het, het, het wordt een beetje opgelacht. Maar het is één het is grote pleistermas dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat verschillende uh, publieke voorzieningen dat die, uh, dat die van slechtere kwaliteit zijn dan een paar jaar terug. Hij um, nou, het steeds meer op de te lijken.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 Het is ook wel de minst uh, sexy uh, kant van de, de overheid. En uh, als ze zich elke kwartaal op de borst zouden kloppen, dan uh, zouden we ook denken van, wat is dat maskezen? Ja, met andere woorden, ik heb echt heel veel vertrouwen in, in het uh, water uh, voorzien, Het is alleen even nu, ja, even kut. Uh, maar goed, voordat de, uh, voor uh, de gazellen en, en, uh, en tijgers voorbij rennen. zijn we een stukje verder, denk ik. Ja, ah. dus wordt gevolgd, lijkt mij. Ball, yeah. Ja, we zijn al een half uurtje hierover aan het praten. Hè, en laten we ja. verder gaan we met het volgende bericht. Het volgende bericht gaat over een uh, demente man die, uh, ja, die krijgt de politie uh, achter zich aan. Hij speelt zich af in een uh, verpleeghuis. De man is uh, ach, 73 jaar en hij was zo agressief ja, dat de politie de stroomstootwapen tevoorschijn voorschijn moest halen. Uh, ja, minister Fred Fert. Weet je wel, Fert? huis. Maar uh, nou, tegenwoordig heb ik ook heel veel uh, typfouten uh, op de website. van meneer Grapperhuis. Ja, meneer Grapperhuis. Ja, soms hebben mensen inderdaad ook gewoon zulke voornaam. Verder, Grapperhuis, vindt dat de agenten die het stroomstootwapen hebben gebruikt, ook begrip verdienen. Het was voor hen een hele aakelige noodsituatie. Uh, ja. Uh, ja, en ik uh, heb inderdaad ook gelezen van waarom ze daar uh, überhaupt waren. Uh, nou, eh, en, ja, Het woord hier is eh, inplaatsings- en inlevingsvermogen. En, eh, wat gebeurt er nou? Je hebt eh, zo'n afdeling ja, die de ouderen, eh, het is ook een gesloten afdeling, normaal gezien van een natje en een doogje te zien. En af en toe wil het gewoon eh, voorkomen dat iemand er flink uit zijn of haar plaat eh, gaat.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 Maar daar is dus niet voor gekozen. Hier is er voor gekozen om de politie te bellen. Uh, nou heb ik de opleiding gedaan. Uh, um, en daar kon de politie bellen op zich uh, niet te spraken. Dus dat is wat er is. Dus, uh, um, omdat normaal gezien uh, hè, kun je met een man of vier tot zes... kun je zeg maar iemand over uh, meesteren en op de grond houden. En dan gewoon wachten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 nou, dit gaat ons niet lukken. En uh, op andere afdelingen ook. Nou, en dan komen er alleen politiemannetjes. En zij uh, gaan er kiezen van, nou, wat hebben wij met onze mogelijkheden? Wij hebben een wapenstok. Wij hebben een politiehond. En uh, dat brengt meer verwondingen. Dus dan gaan wij iemand, zeg maar, uh, met een wapen, dan gaan we dat doen. Ik denk dus dat dat... Het verschil is van hoe een agent ernaar kijkt en hoe iemand dus naar de zorg naar kijkt. Want het blijkt dus ook dat die agenten daar gewoon... Eh, naar evaluatie blijkt dat het niet toe was gestaan om iemand met een en ...een agressieve man eh, te lijf te gaan. Nou weet ik niet over de gaat of dat die politie daar helemaal in zijn... ...of eh, gebruik van zulke middelen. Eh, daar, dat, dat komt er dan verder niet naar eh, buiten. Maar wat die agenten wel hadden kunnen doen is... Eén pakt de linkerbeen, de ander pakt de rechterbeen, de een pakt de linkerarm en de ander pakt de rechterarm, die gaat er even liggen en zo'n man kan niet. Uh, nou, dat is hier dus niet gebeurd. Maar dat is dan een ik meer een gebrek in uh, opleiding voor zo'n agent. Van, uh, ja, je mag ook wel blij zijn dat ze niet uh, de neklem hebben gebruikt. Uh, nee, dan had dat ook nog gekund. Uh. Of, uh, of een uh, pistoolschot, dat had ook nog gekund. Ja, ik bedoel, je, je kent die beelden wel uit de VS, waar dan uh, zeg maar de politie ook een situatie meestal probeert te worden. En dan, uh, ja, met z'n allen bovenop iemand gaan liggen en die overleefde dan niet. Nou, hier, uh, hier in het noorden was vorige maand nog een waarschuwingsschot uh, uh, gelost bij een, uh, een knoppartij. Ja. Ja, is een bejaardenhuis een pistool afschieten. dat is, ja. Ja, dat dan was van ja. ja, uh, weer net over de schreeuw. Had je nog ja. een ja, soms een beetje gewoon een lief uh, dametje er naartoe sturen van iemand uh, die met een stem, uh, de stem de mensen bejaarden kan toespreken. Uh. Ja, hangt van de persoon af. Ja. Hangt van de persoon en de relatie af. Uh, ja, soms kan iemand echt, uh, echt van een potje af zijn. Ja, ja. Heb je ook met de mensen bejaarden gewerkt? Ja, absoluut. Ik heb mijn opleiding gedaan. Uh, in mijn stage had dus een uh, collega student echt een, met een agressieve iemand te maken gehad die een deel van de deur eruit had geslagen. Maar, en dat was echt iemand die anderhalf kop kleiner was dan mij. Maar zij hebben dus inderdaad de methode toegepast van ja, sluit iemand maar op. Dan meestal kun je ook nog de boel hè, compartimentaliseren. Hè, dat je dus gewoon delen van een afdeling hè, kunt hè, afsluiten. Hè. Dus hè, doe hè, zeg maar de kamers van de mensen die op bed hè, liggen en toch verder niet er af kunnen komen. Doe die op slot doe de, en doe de, zeg maar de branddeur tussendeur op slot. En,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 En uh, in beide, beide argumenten tellen hier dus niet, omdat iemand schrikt. Ja, dat kan gewoon gebeuren. Zeker dus als iemand hè, in zo'n uh, afdeling zit. Ook niet zonder reden. Hè? Uh, en uh, ja. ja, dus dan kunnen we met een beetje compassie weg gaan. En dan kun je nog als agent... Als je dan denkt om je eigen veiligheid, dat is natuurlijk ook nog een argument van waarom zet ik een wapen in. Ja, je hebt ook een stapjes terug. Hè? Maar dat is hier ook eh, niet gebeurd. Dus de agenten wisten dat ze de TSE niet op in psychiatrische instelling mogen gebruiken. Maar beseften niet dat ze op een verpleeghuisafdeling waren waar het verbod ook geldt. Uh, ja. Nou, ja, daar kunnen we inderdaad met je ouders van leren. alhoewel..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 Het is ook een beetje zwak, euh, een beetje zwak wat die grappenhaals daarop gezet. Het is een fout. Ik hoop dat we daarvan leren. Ja, nou ja, op dat ene punt kan ik wel inkomen. Dat het aan de mensen uh, uit de praktijk over. En daar is zelfs zo'n politicus, uh, en zo afstand, dat is van minister grote afstand van een soort van troon, uh, dat hij daar dan als de koning nog een keer over gaat oordelen. Ik, ik, ik denk dat het inderdaad wel onverstandig is dat het als hier überhaupt mee bemoeit. Want daar hebben we het over op het laatst. Ja, goed, hij, is, hij gaat over de politie, hè? Dus, uh... Nou, oké, okay, maar dat betekent niet dat hij zich met ieder distributatie bij de politie moet nu. Ik verder eigenlijk niks over te zeggen. Ja, ik denk dat als het een uh, politie-afgeschaft zou zijn, als geprivatiseerd, dan, ja, dan heeft uh, het te maken met een beveiligingsbedrijf. En die hebben ook hun reputatie hoog te houden, dus die zouden dat uh, wat praktischer aanpakken, denk ik. Want ja, we willen natuurlijk niet dat hun klanten uh, streek raken als we te horen krijgen dat dat op een verzorgingstijl is.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 Je, je prikt wel in op een fredsverhaalde op een e-mail, want anders schat ik niet in stond te huis. Ik denk wel hè, dat dit inderdaad een aanslag is uh, op een persoon. en uh, Zowel de politie als het verpleeghuis uh, kan zich in de handen wrijven dat dit niet in de Verenigde Staten is gebeurd. Want dan, uh, ja, dan waren er echt miljoenen grins geweest. Uh, We ja. komen helder, ja. ja. De Verenigde Staten brengt ons weer bij Trump. je over. En dit gaat over de opblaasbare Trump. Ja, en uh, het artikeltje ging ook over de opblaasbare het, eh, burgemeester Kaan. En uh, in het artikeltje wisten ze nog niet of die überhaupt mocht. En nou uh, blijkt dat, uh, want dat heb ik dus nog even uh, uitgezocht, uh, dat uh, burgemeester dat ook had toegestaan. Dus, uh, ja, heel sympathiek. Dus uh, alleen is dus er verder geen berichtgeving geweest of het überhaupt uh, zover is gekomen. Dus... Uh, uh, zo ver uh, ging mijn Google-voel uh, niet. Maar uh, de burgemeester heeft inderdaad gewoon een uitspraak gedaan van uh, ja, uh, zo'n zo zeppelin zou voor mij ook mogen. Kijk, als het nou weer gaat om uh, demonstraties, en uh, met name dus uh, wel of geen fascisme of uh, racisme, dat zijn toch de thema's waar kinderen uh, uh, wat hier op de voorgrond of op de achtergrond toch weer meespeelt, ook in de reacties.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 Maar uh, er was uh, vanaf alles uh, wordt geen sprake. Dus die ballon is dan ook echt geweest, van Trump. Er zijn een foto's nog geweest, een filmpje. Uh, dat is ook als een overwinning uh, gevierd uh, in sommige contraillen. Ja, bedoel, varken van uh, Pink Floyd mag er toch ook gewoon voor die optreden? Uh, ja, maar dat is binnen. Oud, uh, <laughs> die hebben ons uh, gewoon flink boven het stadion hoor. Jawel. Uh, nou ja, goed. De enige keer dat ik hem live had gezien was het in de Gelderdoom. De en uh, daar was hij dan nog binnen. Maar uh, dat, dat varkentje komt van een album uit uh, 1977. En uh, dat varkentje is toen nog losgebroken uh, geweest. En die hebben ze toch, ik weet niet meer, of in Schotland of helemaal in Duitsland uh, op uh, moeten halen. Maar daar, daarvoor want het uh, oorspronkelijke plan, uh, ze houden de dingen, het is van de platen animals, uh, een geweldige platen trouwens. gaat over de mensen die, uh, ze laten we zeggen, de negatieve eigenschappen kun je in een aantal diergroepen onderverdelen. De schapen, de honden en de ehm. En daar sloeg het varkentje op. Hoor. Er hadden twee van die fotoshootdagen. En de eerste dag was het een beetje bewolkt En de tweede dag was het veel beter weer. En, uh, maar in de tweede dag kwam de scherpschutter uh, uh, niet meer op daar dagen. Er stond ook een beetje wind. En toen sloeg dat ding los. En toen hebben ze dus inderdaad uh, de, het vliegverkeer van Heathrow uh, plat moeten leggen. En dat is wel een behoorlijke ingreep. Want dat is dus niet alleen uh, van naar Europa. Maar ook dus... Uh, ...vliegtuigen die vanuit de Verenigde Staten komen en aanzetten. Okay. Maar goed, voor Floyd was het dan uh, publiciteit. Uh, ze hebben er enorm om gelachen. Maar uh, voor het uh, vliegverkeer was het al een nog ramp. Ik had geen uh, luchtverkeersleider uh, die dag willen zijn. En uh, er zijn ook nog reports uh, van zo'n uh, piloot die dat ding echt uh, zag vliegen. <laughs> en die gaf het ook door en <laughs> die zei van, ik weet niet hoe ik dit moet melden, maar volgens mij zag ik net een parkvoel uitvliegen. Wat <laughs> had dan uh, zaterdag is die uh, Donald Trump uh, kunnen zijn. Ja, ja. ja. Maar waarom uh, staat dit bericht, waarom uh, wordt dit bericht besproken? Ik kan wel verder gaan, maar uh, ja Dennis komt er mee, maar die, die komt helaas niet vandaag. Ja.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 Dat de burgemeester dit uh, toestond. Ja, dat vind ik wel raar. Want ik bedoelde in huis de dat de hele tijd in het uh, Europese parlement uh, ja, in de Europese top uh, uitschelden. Ja. Dus die moeten er uh, juist voor zijn, toch? Ja, nee, is hij niet. Maar, uh, nou ja, dat kan. Dat kan. Ik bedoel, um, hè... Um... Verhoudingen liggen tegenwoordig ook wat anders. Hè? Ik bedoel, ja. van het weekend uh, zei Trump, uh, nee, Rusland is oké, okay. onze uh, inlichtingendiensten in uh, haken fouten. Dat kan wel, ja. al, al tegenwoordig. Uh, uh, uh, dus, uh, ik heb een mening uh, van een uh, Engels-anagist, die was daar, die staat daar uh, lekker te dansen tussen al die uh, ja, anti-Trump protesters ja en ik had het nog met hem erover hij zei ja ik wou dat dit ook was toen Obama hier kwam nou, dat ik daar ook staan protesteren want ja dit is ja. gewoon heerser. en uh, ja fuck hen uh. ja. Maar ja, ja. dat is dus niet zo hè, toen Obama kwam uh, werd er niet geprotesteerd nee, nee. dat dus wel een hoop uh, moslims had gebonden weer nee. uh, moslims in uh, ja niet op straat maar er zijn ook genoeg laten we zeggen linkse bronnen uh, die, die het op zich daar wel over hebben gehad Ja, ja. Ik denk niet ...dat mm, daarmee bijvoorbeeld het beleid van Trump uh, goed te praten valt... Uh, ...wat Obama heeft gedaan. Ik bedoel, laten we ja, gewoon de individuen op, op, uh, op eigen acties beoordelen. En alleen het vervelende is, is dat het klimaat ja, is gewoon anders nu. Ja. Dus Obama wordt er ook heel veel uh, bijgehaald nu. Terwijl, ja, ik, bijvoorbeeld, uh, yeah, Obama was hope and change... Ja, dat is natuurlijk wel een beetje tegengevallen ook. Ja, we zijn gewoon uh, een uh, gewauweld, toch? Jawel, uh, jawel. Alleen in, de, uh, in die tijdperiode hadden we toen twee keer Bush gehad. En een enorme ruk naar de uh, uh, wapenindustrie, oorlog. Uh, ja, dat was toch met uh, Obama ja, nog meer uh, zelfs. En nou, Trons, Drones, en Trons, ja. Maar op zich weer minder met...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 Ook business as usual. ik bedoel, het bombarderen ging ook gewoon door. Uh, ja, zeker, zeker. en ja, uh, nou, al die wapens, die is uh, tijdens de boostperiode oh. aan de gekocht en in ingezet, die kwamen nou allemaal terug naar Amerika en nou loopt de politie erin te rijden. Ze gebruiken ja, dezelfde dus technieken tegen de burgers die ze tegen de Irakese gebruiken, die ze dan vervolgens tegen de burgers uh, gebruiken. Is dus daar een verschil? Ja, nee, dat klopt. Ja. Uh, er, is, er is een verschil uh, ook wat uh, de beide mannen zeggen. Hm? Dus uh, ik denk... Inderdaad, wat het verschil tussen Obama en de rest? Obama was natuurlijk beter in CPR. Ja, absoluut. absoluut. He, Obama was echt een soort popfiguur met zijn zonnebril en weet ik veel wat. He, ja. uh, en Trump is dat gewoon niet. Die is echt meer een showbiz figuur. Dat zijn ja. hele verschillende figuren, ook in de, ook in de dramatiek die daar omheen hangt. Maar ook uh, met name dus ook in de taal over verbinding versus we gaan echt groepen afzonderen. Dat is natuurlijk ook een onderwerp wat uh, ja, in Nederland al tijden speelt.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 Maar er klinkt ook iets heel eens naar hoe je je boot gaat breken. <laughs> en dat is misschien een beetje een manke van deze tijd. Van, ja, ja er, dat ziet er ook een onderwerp is uit. Het is ja, dus net als uh, dat we hier in Nederland geroepen van... ...nooit meer slavernij of zo, ja. weet je wel? Of van, en, uh, ja, nooit meer opbraken of... Uh, ja. ...kwere delen, het moet ook verboden worden. Terwijl <laughs> uh, ja, uh, ja. ja een van de... <laughs> Grappige ja, gezegde, spreuken, die ik uh, in de loop van de jaren opgepikt. Is zo van, ja, uh, fascisme is niet verslagen. Uh, we zijn alleen uh, de paaltjes wat verder gezet. Dus. En net als met slavernij, weet je. Uh, het is niet van de een op andere dag afgeschaft. En ja, het is wel een verschil tussen de plantages van vroeger en de belasting slavernij nu. Dus, uh, Absoluut. De plantages van vroeger willen werken, toch? Absoluut. En dat is ook... Uh, um,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 Laat ons uh, de doel van zin geven niet meteen zien. Ja, dat kan allemaal wel, hè? maar uiteindelijk gaat het daarop. En misschien hoef je dan niet te zeggen van... ja, nou, uh, je komt een agent tegen, je krijgt een bekeuring. Hé, hey, nazi! Weet je, het communiceert niet. Terwijl als je met wat meer vingerspritsend gevoel gaat... Uh, dat je veel eerder tot verandering komt hmm. dan waar je met je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 misschien geeft een agentje gelijk weet ik wel wat maar ja we hebben graag om een bepaalde insteek ja. um, met dus een bepaalde uh, vingerspiet in de zon uh, ja. ja ik zie ook wel en dat zie je ook in die, uh, die berichtgeving over de PS heel erg uh, terug dat um,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 Ze weten ook dat het een impasse is, want ongeveer uh, 40% die horen bij de ene groep en 40% hoort bij de andere. Uh, geen van die groepen is in staat om structurele meerderheid te behouden. Je hebt nooit, uh, als, als je kijkt naar een langere periode van uh, 20 jaar vol, dan heb je nooit alleen maar rechtsconsultatieve regeringen. En je hebt ook niet alleen maar links progressief of uh, social justice warriors zoals rechts het dan noemt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 en Want links is ook niet altijd goed voor die migranten, want die wil wel migranten hebben, maar alleen als ze heel erg stilig zijn. He, gelukszoekers, dat is een echte, wat of, of laatst bij je met de SP, de expats, Amsterdammers voor de Amsterdammers. Dus dan, dan zie je ook wel op het, op het moment dat een migrant succes gaat krijgen, dan is die voor links ook niet welkom. Dus links is wat dat betreft dan ook weer rechts. Dus het is, ja, het is wat dat betreft best wel vaag. Het is een beetje nationaal soort ja, ja. Bij, in, inderdaad, bij, bij, bij, bij socialisten zie je dat wel terug, dat een migranten ja, is niet welkom, zolang die maar geen succes heeft. He. Maar ja, kijk, ik denk ook zeg maar, dat uh, politieke ideologie niet zo heel veel van invloed is op je uh, gedragpatronen. Ah. Als je het dan hebt over van, uh, het uh, buitensluiten van groeperingen, ik denk dat dat gewoon niet een, een, een universeel verspreid uh, mankement is. Ja. Hè, en, en dat iedereen gewoon de keuze heeft en zou moeten maken van, laat ik dat toe? Sta ik dat van mezelf toe? Hè, of ja, ga ik als persoon een passende mouw aan verzinnen van, vanuit een bepaalde visie, een geloof? Hè, of kies uh, ik meer voor dog die dog wereld hè, en de seks van overleven of weet ik veel wat? Ja. En welke discussie zou je dan meer op de voorgrond uh, nou het is ja. het, het, het, het grote probleem is dat er totaal uh, dat dat dat beide bewegingen uit redeneren vanuit een collectivisme, collectivisme, dat betekent dat je dat je gaat kijken naar maten en soorten. En dat zie je bijvoorbeeld bij links dat ze zetten, nou er moet een vrouwenquotum klo komen, er moet een homoquotum komen, er moet een, een, een moslim quotum komen, er moet dit quotum komen, er moet dat quotum komen. Maar nou, ja, dus dat, is niet het, bedoel, dat ja. bestaat niet uit individuen, dat bestaat uit.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 Op, op die groepen, dat het nooit wordt gekeken naar individuele problemen. En daar, ik, ik denk dat we dat veel meer moeten oplossen, dat we veel meer de diepte in moeten gaan, kijken van nou hey, hoe houden we de samenleving draagbaar, waarvoor bijvoorbeeld uh, nou, minder overheid een hele goede oplossing kan zijn. En, uh, dan heb ik het over lasten lasteniveaus, dan heb ik het over nou ja, de mogelijkheid om te overleven. Dan heb ik het ook over hoe mensen uh, ja, hun energie op een zo positieve mogelijke manier kunnen inzetten. Mm -hmm. Ja, de energie zo positief mogelijk inzetten. Uh, uh, wat zijn uh, politici hè, tegenwoordig hè, en wat zijn verkiezingen tegenwoordig? Ik denk dat u... Uh, Ik noem politici wel eens disabled. He, dus in, in plaats dat ze, dat ze dingen mogelijk uh, willen maken, uh, willen politici vooral op de rem trappen. Dat zie je ook bij innovatie. He, als je het nu uh, over cryptocurrencies hebt, als je het nu ziet na, naar andere uh, crowdfunding, dan heb je het ook gezien. Je hebt het uh, op, op heel veel van, van die trends. Dan, uh, dan, is het, dan zijn het overheden en toezichthouders en waakhonden die vooral de rol hebben van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 uh, meer zou werken en ook meer vanuit meer bedacht is zo van uh, dat burgers ook meer uh, mee zouden doen. Mm -hmm. En uh, het probleem nu is, hè, je wordt je ook heel veel uh, uit handen genomen door een uh, stukje betuffeling eigenlijk. Correct. En wat je dan ook krijgt is dat die politici dus niet meer, uh, ja eigenlijk recycle aan op wat bij jou zeggen, ook niet meer de Mm. Ja, ...en gaan denken. Ja, dan is het probleem weg. <lacht> dat is toch niet in je belang. Ja, uh, eigenlijk is het in je belang de problemen blijven bestaan... ...maar dan kun je dus, als een soort pop- of rockfiguur... je teuntje afspelen. Ja, ja. En dat heeft dan ook weer een neerslag op de bevolking... ...want...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 Zo'n regeerakkoord. Ja, regeerakkoord. Dus wat, dan, uh, wat er dan wordt voorgesteld... ...van in plaats van dat je op uh, zo'n pop door gaat stemmen... ...wat nou als je gewoon meer voor je eigen belang gaat stemmen... Hè, ...als je het toch niet beter weet... Ben je zeg maar, ben je van een bepaald inkomen, nou ga dan naar het systemen bijvoorbeeld. En doe daar ook niet moeilijk over, hè. geen lulverhaal over, ja nee, weet uh, je, het is voor ons allemaal, nee, voor jezelf. En ook natuurlijk hè, voor de VVD, en, uh, Oh, uh, weet ik veel, uh, minder vvd-afdruk, ja. Uh, nee, gewoon lekker je belangen, weet je, daar heb je je stem op voor, niks mis mee. Of, dat je gewoon een partijenprogramma, dat uh, je daar wel de tijd voor neemt. Ja. En gewoon uh, bedenkt van, nou, ja, uh, die, uh, dan kun je dus gewoon zijn verkiezingsprogramma doen. En zeggen van, ja, als ik een optelsommetje maak, dan zie ik dat deze partij, wat, wat. ik belangrijk vind, gewoon meer nut heeft.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 Nee, ja, nee, man. Ja, de reacties wel kunnen Ja, nee, want, uh, wat, wat, uh, waar uh, stoten zij hier dan aan? De democratie? Nou ja, dat is natuurlijk ook een beladen woord. Zoiets als vinger. Ja, of, uh, ja. ik bedoel, als je het gewoon denkt, dan denk je, hé, hey, hé, hey, waarom wordt er ineens nu een gevingerd? Hé, hey. hé! Hey. Ja? Het is meer met, eh, vergelijken, denk ik. Ja! ja.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 Ja, hoe dat binnen onze kringen. De meeste mensen vinden wel vanaf als het op kleinschalig is prima, dan ja. we samen uitzien te komen. Maar uh, hoe verder het van je af staat, uh, ja. ja, ook dus hoe meer bullshit uh, erin komt. Ja, net, als met, net als met die verre rapperhouse, uh, zijn taal is natuurlijk al heel anders dan wat er uh, die middag heeft plaatsgevonden. Uh, zo'n uh, verpleger zou daar ja. hele andere woorden naar geven dan uh, zo'n minister. Uh, wat is het? Maar ik ben verzicht, van gezegd. Uh, jij en ik reizen met de trein, maar de economen uh, reizen per uh, infrastructuur. Een hele andere taal en, en, en zienswijs. Ja, nou ja, en al. maar ja? Als je naar die stemwijs kijkt, dan gaat het soms ook wel om hele kleine onbenullige dingetjes waar de politici zich mee willen bemoeien. Hè? En misschien is, is, is die bemoesig, dat, dat zit het misschien in alle mensen wel, dus ook in de mensen die die stemwijze doen, dat die gewoon willen van, ah, he, daar in dat weiland daar zit een boer en daar wil ik iets over te vertellen hebben, of daar, eh, daar in daar, daar, ginder, daar zit ergens een, een, een, een, een, een, een, een centrale en die wekt op de een of andere manier stroom op, uh, nou, wat zullen we doen, een biomassiecentrale, en daar wil ik iets over te vertellen hebben. Mensen, mensen willen overal iets over te vertellen hebben. En dat leidt wel tot hele enge figuren die inderdaad overal hun vingers insteken. Dus ik weet niet of je dacht dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat je zo'n politicus wel aan je wil hebben voelen. Het, het is een beetje als verkrachten, laat ik het zo zeggen. Ja, straks gaat hij uh, de seks nog uh, reguleren. <lacht> uh, nou, nee, er zijn wel voorstellen voor ja. geweest. Ja, dus, uh, maar dus uh, we moeten wel even verder met de berichten en hier kunnen we, we kunnen deze discussie ah. nog even verder uh, voortzetten. Ik, maar geloof, maar, dan ik, geloof, oh, ik geloof dat er in Eindhoven de grap in Groningen is en dat is echt zo. In Eindhoven zijn ze of geld aan het inzamelen of iets met de gemeenteraad. Want uh, Eindhoven dreigt een kleinere stad uh, te worden dan Groningen. Maar Groningen gaat zich met haar en, uh, samenvoegen. Dus er moeten gewoon meer kinderen komen daar. Ja, dus we ja, ja. we nou eens dus, hebben, uh, dus volgens mij was er echt zo, iemand vertrekt het zo die meer kinderbijslag, uh, meer geneuken worden. En <laughs> ja. ja. dat je dus in de top 10 uh, van de lijsten van de steden een plaatsje zakt. Ja, ja, Maar, ja, de koning, of uh, sorry, uh, ja, ja, de, sorry, ja, de, de man die zichzelf koning laat noemen, die uh, ja, mag geen zonnepanelen op zijn dag vanwege de regeltjes. Ja. Dus wij heel erg, ja, ja. we spelen dus weer heel apart, want nee. Nederland is wat dat betreft, uh, probeert de toekomst te zijn. Ja, we, we krijgen straks meer, uh, hoe heet dat, warmte, dat er uh, uh, aardwarmte omhoog wordt gepompt, ja. meer zonne-energie en ja, meer windenergie. Daar ontkomen wij niet dus. Maar het ging hier dus om een paleis. Uitstekend bos, ja. ja. De wet die hem, hem verbiedt. Ja, ja, dus, uh, Omdat het een monumentaal pand is. Uh, Zeker. Ja, mijn man ook uh, slachtoffer kan worden van de regels. Uh, nou, hè? in onze maatschappij weer uh, ben ik op zich wel een beetje verkeerd voorgericht. Want uh, zoals ik het had geleerd, hè, de, onze uh, koning Druijs, die uh, zeg maar, zo'n beetje de guillotine ontsnapt. Hè, omdat wij zeiden van, uh, nou, de koning is zeg maar, nu gewoon wel terecht in het licht uh, van zijn Nederland. Ja, yeah, right. En dat is natuurlijk niet zo. Hè. Um, en dat gaat er iets verder van uh, dan uh, dat hij wel hofleveranciers heeft. Hè, en dat ik gewoon elke dag naar nou, de Albert Heijn moet, stok, moet sukkelen. Ja, dat uh, gaat er wel koninklijke Albert Heijn. Uh, ja. Dat dus, dus, dus ja. is ja, dus gewoon dienst en die Nee, maar het gaat ook over belasting betalen. En, uh, ja. en hij heeft toch ook een andere positie in het recht. Hè. Dus wat hij zegt en zo. Ja, daar is ineens de minister verantwoordelijk voor. Ja. Ja, ja, en natuurlijk, uh, majesteitschennis, dat dat een wetsartikel uh, heet. Daarom zijn we onze vrienden verdedigen. <laughs> nee, maar uh, kijk als je bijvoorbeeld smaat en laster doet, dan is daar gewoon een wetsartikel voor. Ja, ja, ja. Ja. Maar geen je ook heen te doen denk ik. Ja, ik ja. Bedoel, als jij uh, hem uitscheldt, dan mag hij van de RVD mag die jou niet terug uitschelden. Nee, maar dat zou natuurlijk ook niet des koning zijn. Hè? Nee, de zijn dus, uh, als jij hem uitscheldt, dan ga jij gewoon de bak in. Ja, dat is jij. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo, hè, tegenwoordig, als je begint te schelden, op zich, zouden de slimme mensen zeggen van, ah, je hebt de discussie verloren. Precies. Is het ook niet een beetje slogan van onze tijd? Heet het, gewoon hate, weet je wel, uh, het is op, uh, als water op uh, mijn Dat is Dus ja, dat moeten we maar uh, met z'n allen tegenaan kunnen. Dat af en toe gewoon even de wind van voren Maar uh, de zon, uh, ja, de koledag wil niet de zon niet op het dakje. Uh, nou, misschien moet je daar nou maar een windmolen uh, plaatsen. Ja, ja. Volgenslotsen. Uh, ja, ja. Dat volgens mij mag dat ook weer niet hoor, maar, uh... Ja. Maar goed, uh, nee, je mag je mag het met zo'n monumentaal gebouw. Je mag niet zomaar iets uh, daaraan toevoegen of uh, aftrekken ofzo. Mm. Ja. Uh, goed, maar ik kom bij uh, meneer uh, Blok. Oh ja. ja. Die heeft wat prachtige ja. uitspraken gedaan. Die is uh, heet in het nieuws natuurlijk. Ja. Heeft een uh, beetje een jennasje gedaan. Ja. Mm, ik denk dat de Jenna's veel genuanceerder is. Als... als je de fragmenten uh, hoort dan denk je ja. Zo werd die NS wel door links gepresenteerd in het nieuws. Maar als je dan gaat googelen en luisteren wat hij werkelijk zei, dan was die NS heel genuanceerd. En meneer Blok, ja, absoluut niet. We nee. kunnen ja. um. een aantal voorbeelden door misschien is het toch wat handig. Ja, Ja, we kunnen de fragmenten laten horen, maar ik denk dat het misschien beter is als je het gewoon zelf uh, luisteraar even gaat uh, luisteren. Maar we kunnen wel even quoten. Mm -hmm. ja, laten we er eens pakken. Ja, het begint er al mee dat hij een vraag bij zijn ministerie had uitgezet... of er ooit oh, samenlevingen hebben dat bestaan die multicultureel uh, waren en vreedzaam. Ja, in dat rijk toch? Ja, want hij zet die vraag uit. Dan uh, kunnen we alleen maar hopen dat, uh, dat ze het doet. Uh, doen. Want ik ben, ik ga het gelijk googelen. En ik ben een... Um, Binnen tien seconden zat ik op een, een, een werkstukken site en uh, ja, daar hebben we inderdaad over de Grieken en Romeinen uh, uh, gesproken die uh, vreedzaam met elkaar uh, hadden geleefd. En uh, dat is geen onbelangrijk voorbeeld. Ja. Maar multicultureel is toch ook een heel vertrekend woord. Absoluut. Want, en er zijn mensen die gebruiken, uh, die, die zijn tegen de multiculturele huppel de -tup.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 En massamigratie dit, massamigratie dat. En dat zijn een paar van die Japon ja. waarmee je wilt laten horen wat je bent. Uh, ja, en, en nog erger, wat die man dus doet, is zeg maar zijn eigen uh, gebrek aan kennis als uh, waarde in een discussie brengen. Dus ik weet niet. Puntje A. Nou ja, en daar ga ik mijn beleid op afstemmen eigenlijk. Mm -hmm. Ja, we gaan eens op een sembla.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 Die in het publieke debat ongelukkig kunnen overkomen. Ja, zo kan je het natuurlijk ook verdedigen. Ja. Is dus nog meer onkunde eigenlijk. Ja, maar hij zegt die on wat onkundig klonk. Dat waren argumenten die dan uh, veel voorkomen in het de, de publieke debat. Nee. Ja, of het waar is weet ik niet. Misschien is het gewoon uh, dat ze uh, Ja. Nee, uh, als je het hebt over publieke debat, dan gebruik je het woordje ik niet. Ja, ja. En dat doet hij hier, want daar. Uh, want hij zegt, ik uh, weet niet zo, een mm -hmm. samenleving die uh, multicultureel kan zijn en vreedzaam leeft. Mm -hmm. En inderdaad, zoals uh, Jurgen ook al zei, hey, wat is multicultureel? En uh, ja, dat ga ik inderdaad ook weer in googlen. Dus het eerste wat ik vanmiddag had gedaan, als ik een artikeltje voorbij kwam, is, hey, wat is cultureel? Dan uh, kom je, ik had het vrij goed nog in mijn hoofd. Namelijk, eh, de ...opdassen van onze gedragingen, onze waarden en weet ik veel wat. Mensen moeten dan zelf maar even de definitie zoeken. zoeken? Uh, uh, hij zegt trouwens ook nog van, wij sluiten dan een aantal uh, samenlevingen uit... ...omdat daar de bewoners niet meer oorspronkelijk zijn. Ja. En dan noemt hij onder andere de Verenigde Staten, want ja, de oorspronkelijke bewoners... waren Indianen, hij zegt, die zijn uitgeroeid, Wat dus niet waar is, die uh. nee, leeft nog steeds, maar dan leeft ze nog steeds. Ja. Nee. Sommige redes voor de rest is gewoon opgegaan in de in de samenleving. Er zijn ook wel vermoord en er is natuurlijk wel verschrikkelijk vermoord daar ook. Maar ja, laat, laat, laat, laat het klopt Stellen dat in de context van het hier en nu dat niet meer relevant is. Want het is, dan hebben we het over uh, omstreeks 1492. Dus, uh, dus ja, daar kunnen we het inderdaad nog over hebben. Maar hoeveel zin heeft dat? Nou ja. Uh, want toen dacht ik inderdaad nog, ja maar wacht eens, even, uh, in de Verenigde Staten is het wel een burgeroorlog geweest. <laughs> ja, uh, en toen dacht ik nog van, ja maar ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, ho, waarom is die hier dan niet? Hè? we zijn ook multicultureel. Uh, maar uh, dat legt hij dan niet uit. Zijn stemmen hier klopt eigenlijk ook niet. Nou, ja, de dus heilig roms, Rijk er ook veel geknopt hoor. Uh, ja. uh, maar en Dat is ook een soort statenverband, ofzo. zo en daarbinnen gingen ze ja in het huis vechten op andere grondgebied nog een benen. Maar, maar dit was ook een beetje van uh, schoenmaker uh, hou je bij je lees want nou ja ik, ik had echt heel snel gegoogeld en weet ik wel wat ik heb ook uitgezocht uh, wat heeft die man dan gestudeerd? oké okay, laat maar horen ja. en uh, nou uh, wat denk je marketing of zo een bedrijfskunde oké okay. ja maar kijk, hey, bedrijfskunde is natuurlijk wel wat anders een bedrijf heeft natuurlijk anders, en die discussie hebben we ook al gevoerd, eh, dan een maatschappij, een samenleving. Ja. Want in een bedrijf heb je gewoon een baas, als het goed is. En eh, in samenleving, ja, een samenleving, en zo hebben we met kaas gesproken, afgesproken, ja, in wezen zijn we allemaal de baas. Ja. Er eh, kunnen situaties zijn dat een peloton en een is, vriendelijk dus nee, dringend te om op te zouten.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 Ja. En dat dat maakt het wel ook niet, je hebt vrijheid van meningsuiting in Nederland, dus je mag hier in Nederland ook al terecht zijn. En ja. zowel, het, ja, het enige is dan de vraag, hij werkt op dit moment in het kabinet samen met ook een aantal partijen die al te zijn. Hè. De, de, de, de D66 profileert zich een beetje als de anti-PVP partijen in het, in, het, in het kabinet, dus de vraag is of hij nog houdbaar is als minister, maar wat hij doet is op zich niet fout, hè. dus dat hij daarna... Van, nou, het uh, is wat ongelukkig overgekomen, ik geloof dat hij zich heeft geëxcuseerd.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 Ja, hè. probeer dat maar eens te rijmen. Ik denk, uiteindelijk zal hij hier uh, makkelijk mee wegkomen, want ja, hij is natuurlijk een PR uh, mannetje ja, er komt nog iets anders te binnen waardoor dit uh, hele ja, gewoon tot ja, een rijk der onzin kan verwezen worden. Hij zegt, een multiculturele samenlevingen kunnen niet uh, vreedzaam zijn. Ik moest even denken aan Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is op dit moment een multiculturele samenleving en er wordt dan door hem gezegd van dat kan dus niet vreedzaam zijn. Ja, je ziet wel wat accentjes hier en daar. Maar als je even teruggaat in de tijd naar de 17e eeuw, de midden 17e eeuw was er in Groot-Brittannië een enorme burgeroorlog. En toen hadden we nog geen multiculturele samenleving. Ik bedoel, hoe kwam toen die, die burgeroorlog tot stand? Die was heftiger als, als wat er nu gaande is. Nu zijn het gewoon wat achterfietjes hier en daar. Toen ze het allemaal elkaar de hersenen. We, we, we, we hier in Nederland uh, hebben wij uh, en nog... Ik jou zijn Hoekse twisten. Nee, daarvoor nog. Oké. Okay. Angelsen, en de Saksen, en de Ja. Nou, ze zijn uh, gewoon... Ja, volgens mij is het gewoon iets van... Het maakt niet uit wat cultuur je hebt. Ook is ja. nog zo, nee, in Nederland is zelfs zo, van uh, heb je twee Nederlanders, heb je een kerk, heb je drie, heb je een kerkersplissing, ja. Ja, tuurlijk. Ja. En, nou, ik zag uh, laatst uh, leuke documentaire van uh, Midas Dettigs over de madden eilanden En dan uh, kom je eigenlijk op het gebied waar Fred Rock dus helemaal geen stand van heeft. Dan wordt je dus ook denken, van, ja, je zit hier een gevaarlijke politieke retoriek En dan heb je dus de eilanden scherp.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 vaste patronen, dan uh, religie of ras. Ja? Want uh, ja. religie wordt er ook zeg maar uh, wel eens bij gedaan. Ja, Nee, moslims denken heel anders. Zijn ook heel anders. Maar, uh, moslimpersonen zijn ook uh, een groot deel van de dag bezig met uh, eten, drinken, scheiden, neuken. Ja? Ja. Heb je ja. ook gewoon een net als ons. Ja. <laughs>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 boze imams, maar al uh, hier dus ook de boze politici. Ik denk zelf weer dat het probleem hier collectivistisch denken is, dat er weer groepen gedacht wordt, ja. dat, dat problemen probleem daaraan gekoppeld worden en dat de uh, werkelijke problemen veroorzakers zijn gewoon bepaalde individuen die ja, problemen veroorzaken voor uh, nou ja, omdat ze niks te doen hebben ofzo. Ja, ja. Maar nu heb ik want ik want ik hoor Henk niet zeggen van enge mensen. Vind je dan Blok op een enge man? Nee, nee ik vind hem niet heen. Omdat uh... Of waarom waarom niet of waarom wel? Omdat uh, het verschil is dat dit uh, was gewoon voor een kleine podium. En ik denk ook dat hij uh, dit niet meer zou doen. Dus maar dat, dat was je dat toch toch? No? Dat denk ik wel, ja. Dus hm. je denkt niet dat hij dat werkelijk de denkt? De, de denkt Ik, ik ja. denk het namelijk wel. Ik denk wel dat hij gewoon over is dat voor een klein publiek. Maar.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 Waar het eigenlijk op? Omdat, nou ja, zijn stelling rammelt. Het is een, een, een, uh, het is een, een samenraadsel van de hele rechtse steekwoorden. Mm -hmm. Misschien dat er een brainstorm-sessie met een PR-mannetje afvraag gegaan is. Eh, eh, eh, de... nou, nee, laten we dat, ga dat gaan vertellen. Dan... Eh, dan het, uh... eh, ik denk niet dat dit gaat over zijn eigen populariteit. Meer van, uh, ah, weet... Weet ik, nee, nee. misschien was het ook een beetje om daad scoren van uh, ik ben het mannetje, weet ik veel. Misschien was het als hij in het onderwerp uh, waarvan, uh, waarvan hij uh, eigenlijk iets over moest vertellen, wist hij ook te weinig. Ik weet het niet. Gewoon een beetje tijdsvulling. Maar je ziet in hem geen nieuwe Geert Wilders. Nee, dat is de groot verschil. Geert Wilders uh, neemt gewoon echt een rol in. En die voert die stevast uit. En dat is echt niet, zeg maar. Uh, Geert Wilders is meer uh, in uh, zeg maar, gewoon lekker het hele kabinet, uh, het was liggen, een beetje steken, een beetje zuigen, en dat is er toch niet. Maar het nou, zou kunnen zijn dat hij gedachten goed wel heeft, maar mm -hmm. uh, het is niet van hem zelf. Oké, okay. ja, ja, ja. maar als, als, als je nu richt op linkse mensen, die zien Geert Wilders, en da, da, daar slaan ze allemaal op aan, euh, linkse mensen, want oh, Geert heeft dit gezegd, Geert ja. heeft dat, maar Geert Wilders is natuurlijk wel iemand die aan de zijlijn staat. En hij heeft nu, ik, denk, ik geloof 19 zetels, 19 van die 150 zetels. Ja. En hij moet opboksen tegen een kabinet, wat uh, in Nederland is gewoon een coalitie, een coalitie die bespreekt uh,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 nou, dat, dat, dat, dat zit tegen vicepremierschap aan. Een minister van Buitenlandse Zaken is wel een van de belangrijkste ministerposten in het kabinet. Ja. Dus volgens mij is dit, eh, voor als, als je inderdaad eh, rechts of oudrechts bent, dan is dit wel iets om je vingers af te likken. Jawel. Maar kijk, Geert Wilders, um, ja, die um, neemt zelf nog in, in, een, in, een, in een grote pot, zeg maar waarin hij een soort um, ideologie probeert te kopen. Hij ideologie. Zeg is er. Je hebt geen ideologie. Geen punten waarvan hij uit haar werkt. Hij neemt slechts een rol in. Mm -hmm. ja, er wordt zelf gezegd, Scheert uh, Wilders stelt uh, de rechte slang veilig hè, om stemmers van het uh, P van de A te trekken. Gedesillusioneerde P van de A stemmers, een SP, iets als een SP stemmers. En zo blijven wij in Nederland een soort uh, slavenboot. Mm -hmm. uh, ...hard werken, veel belasting betalen... ...en we moeten maar zien wat we ervoor terugkrijgen. En ja. uh, Stef Blok ziet niet er met een ideologie op de poppen komen. Wel bijvoorbeeld een Tony Helios... ...of een, hoe uh, uh, heet die, Hans Han van Baal. Ook wel een beetje windbuilen... ...maar uh, ja, die, ja, die zou ik zo hengig vinden... ...als hij dat soort dingen zouden uh, zeggen. Maar dat is, is gewoon mijn inschatting. Ja, ja, ja. ja je, je, je hebt nog wel enig... Uh... Een goed gevoel van Stef Blok. Ja, er een houten klaas die verder, uh, kijk, wat voelt zeg maar xenofobie, weet je? Het is gewoon angst, snap je? En ik, wat ik me kan voorstellen is dat Stef Blok in zijn vorige baan, was het volkshuisvesting wel wat verhalen te horen heeft gekregen. En daarmee wel misschien wel een bepaald beeld heeft gevormd. Nee, ik denk niet. Ja, hij staat sta niet met de poten midden in de samenleving, waardoor hij zeg maar ziet dat alles wat hij daar heeft gezegd op die uh, was het symposium, mm -hmm. bijeenkomst, oh. Gewoon echt nergens op slaat. Dat is de Dutch, Dutch base. Ja, dat, dat gewoon nergens op slaat. Ja, dat cultuur ja, hoe erf, erfelijk bepaald is. Uh. Dat cultuur onveranderlijk is. Mm -hmm. Want dat, dat zijn gewoon niet zo. Als je, je iets verdient in cultuur mm -hmm. en in de mens, dan, uh, ja, dan zou je denken van... Uh, ja, weet je, aan de, ene eiland, uh, aan de ene kant van de eiland dan, uh, ja, dan, uh, zitten ze flink aan het bier... ...en aan de rechterkant van het eiland zijn het uh, stijve gereformeerden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, dus dan, dan, uh, ja, een bepaalde rechtse klank is tegenwoordig ook dat ja, cultureel marxisme...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 Een uitwisseling van ideeën buiten alle stranine om. Mm -hmm. Een, een... joie ja. de um, Want ja, uh, we meten natuurlijk ook met uh, de materialen waarmee we hebben. He, van, uh, als we, als we gaan alleen maar denken van, nou, ideologie lijkt meteen tot misstanden. Ja. He. En het is zelfs zo, uh, heel veel van die... Um, Um, uit, uh, wat Sterre ook nog dan doet, is uh, een soort zelfvervulling, professie ervan maken. Mm -hmm. Van, uh, nou nah, ja, het werkt toch niet, geef moet maar op. Zowel uh, de wil om te samenwerken, dan natuurlijk wel samen met de uh, bezagingskans van het samenwerken. Mm -hmm. dat kan er nog steeds op teleurstellingen uitdraaien, maar dan kun je wel zeggen, nee, we hebben het geproduct. Uh, en dan kom je inderdaad nog bij het collectivistische van, uh, van, ja, hé. Hey, ja, weet je, ja, nou ja, je bent wel eenmaal moslim, dus je moet je sowieso gedragen, je zult je ook sowieso gedragen. Nee, geen vrije kust. Uh, ja, een beetje, dat is natuurlijk wel een beetje, uh, ja, een niet werkzame visie. Want in de democratie, zoals wij en in de rechtsstaat, dan nemen wij het verantwoordelijk vooruit. Onze eigen keuzes. En dat proberen we aan elkaar te zeggen. Van, nou ja, het is wel mooi dat het een en ander in je geschriftje staat. Maar ja, we lezen hier met een wetboek. Dus... Ja, in mijn gezicht, staat zoveel jaren gevangen, hè. Mm -hmm. Dus, ehm... Um... Ja, ja, dat zie, dat, dat zie ik dan wel terug bij stedt Ik denk wel dat, dat uh, iemand is die de, in het de verkoek als een soort van bijbel bij bijdraagt. Ja. Weet, weet jij dat ook, Johan? Ja, natuurlijk, het is een minister, hè, dus... Uh, ja, maar ook, ook, ook uh... te leren, dus, uh, oh. ja... De, de, de ene minister is, is, is een soort van, ja, hoe moet je dat zeggen, iemand die, uh, die, die wat papiopi uh, wil zijn en wat, uh, wat, wat, wat lieve dingetjes uh, wil doen en uh, hier wat uitgeven, daar wat uitgeven. En in het blog lijkt me meer iemand van, uh, van uh, dit is het netboek. <laughs> ja, dat zijn ministers. Kijk, ja, van, dat is een beetje al vanaf u een PR-maandje is, die... die, die...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 Noemde die uh, uh, z-blok de permanent zagreinige PCD-paalhaas. Mm -hmm. uh, gaat het nu ook verbeteren bij, uh, uh, aan, aan de rechterkant nu die, nu die is een muis uh, nee. uit die meer in hun water komt? Ja, de, de dagelijks van het ge gecheckt? Ja, dit, dit heb ik daarvan. Dit is een citaat. Van van ik van kan de... het citaatraad recht uh, houden. Oh, dat gaat over uh, iets over cultureel marxisme. Maar goed, dat, dat doet er niet toe. Daarin staat letterlijk, de permanent chagreinige TTD-pauwhaus, Stef of volgt al de zelfstraat op. Hmm. <laughs> nee, nee. Gaat ga, ga, ga, ga dat verbeteren? Gaat het vreemd verbeteren dat het een, een, een permanent chagreinige TTD-pauwhaus is? Oké, okay, ik denk dat die zich hier uh, met deze uitspraak, zal die zich in de al uh, kringen, uh, wel weer uh, ja, wat, wat kunnen schrijven. Mm -hmm, maar opnieuw of op, of op, op, op blijft dit de overheersende mening? Ik dus is, ik, dit, is dit ook failure of is dit, ik, is, is dit toch een succesje voor uh, Stef Blok binnen zijn uh, kringetje? Ja, ik ben geen altruid, maar ik, ik, denk, ik denk sommigen die zullen dit wel verdedigen, ja. Dat, ja. dat we het eens zijn. Ja. Maar vinden die dat echt of echt. vinden die dat net? Nou, die vinden dat wel echt. Die, die, die, zien, die zien inderdaad een multiculturele no samenleving. Dat is een grote staat dan, en uh, ja. Je hebt geen stijl, zegt het, trouwens. Het uh, begint eerst met Stef sterk pak het samenleving af. En dat levert natuurlijk heel sterk bij het, uh, het gebeuren. Terwijl, nou ja, ik vind van, ik kan het ook wel houden bij, nou, het is een uitdaging, maar het levert ook wel weer dingen op, zeg maar. Ik heb vandaag nog gefitness met een uh, gedeelte van de vrouwelijke samenleving en het was te doen.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 Mm, dus, ja, het zal ergens in de maag splitsen denk ik dan. Maar goed, misschien is dan ook al dit wel een deel van het uh, debat. Hè? Uh, want ja, we moeten natuurlijk alles uh, maatschappelijk debatteren. En ja, dan kunnen we eens een keer naar Kijken, hè, van wat is uh, multiculturele samenleving? Waarom? Ja, het vandaan? is, is ah. het blok dan een goed wapen tegen de social justice warriors? Nee. En, is, is dat een goede keuze? Moeten moet, moet die, die mensen die een altruid mening hebben, moeten die sterblokken omarmen als uh, iemand die wel invloed heeft in tegenstelling tot wilders? Nee. Nou, ik zou, mijn persoonlijke kijk hierop is, uh, hij is minister en ja, dan had hij moeten verzinnen dat deze uitspraken uh, niets aan het debat toevoegen. Zeg maar. ja. Ja, en nou dan weer die excuses. Hè?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 Of van, nou ja, maar we zien elkaar hiernaan toch niet meer. Dus wat maakt het uit dat we van mening verschillen? Zeg maar, die twee kijken erop. Wat zou ik met name graag zien? Naar aanleiding van zo'n discussie. Of wat uh, Steven Bloch zegt. Maar goed, het wordt natuurlijk weer een Twitteroorlog en ik veel wat. Ja, Ik ben een ja. beetje sneller. eigenlijk. Ja, en, en, en aan de andere kant, dat wordt nu veroordeeld, omdat hij waarschijnlijk zegt of gezegd wat hij echt denkt. Dus het, het, het is dan ook alweer eerlijk, hè, als hij ja. dat in, in een zaaltje gewoon zegt, uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat hij van, van, van, van multicultuur vindt. Uh. Ja, maar het is als minister misschien ook niet de bedoeling dat je persoonlijk je dingen zegt. Ik had al wat in de chat gehoord trouwens, toen we het al oh. hadden. Het ging over de, het gezelschap waar hij... Uh... Uh, dat was de Touch Dutch Base, dat is een uh, evenement dat wordt ieder jaar door uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken georganiseerd. Uh, vorig jaar was Koenders, de Bubble House. <lacht> En we uh, kijken hoor, de, oh God, er waren een aantal organisaties die daar hun steentje hebben staan. Wereldbank mm -hmm. Internationaal Strafhof, de World, mm -hmm. World Trade Organization, die staan allemaal met hun kraampjes en vogeltjes en wat van de VN. Er komen ja, dat soort mensen die daarin geïnteresseerd zijn, die komen daar... Uh, en ik kon verder niks op internet vinden, oh, uh, ja buiten dit om, ik vond er was niks op internet. Dus er zijn mensen die direct uitgenodigd zijn door het ministerie van buitenlandse zaken. de assenteren ja, er niet echt mee. Uh. Hm. Ja, ja, nee dat is grappig. Oh, het hier nog ja. een fotootje, kan je zien wie er allemaal zijn. Hm. Van mensen die niet per cna shoppen. Nee, nee, de, de hefst van het ministerie van het Buitenlandse Zaken is best wel groot. Er wordt best wel veel uh, geld uh, uitgegeven daar ook. Maar wat wat, wat, wat, wat, wat mij wel, met die hefst ook van die, van, van die hele, van die hele link, linkse NGO, hè, die zullen het absoluut niet, niet fijn vinden wat uh, Stempblok heeft gezegd, maar die ook wel weer geld krijgen van Buitenlandse Zaken. Dus ik ben heel benieuwd of vertegenwoordigers van Oxfam, Nederland of dat soort organisaties toch in het park toch weer met sterk handjes uh, op de foto komen. Maar dat waar dit dus voor was. Is dat een soort baantjescarousel dan? Gesubsidieerd? Ja, ik heb nog wel opzoeken, maar er staat ja. weinig over. Gewoon uh. nou, wat ik las, dat ging het over van uh, ja. He, carrière in internationale functies als je uit Nederland uh, komt. Ja, en, ja, ik heb het nog niet helemaal afgelezen. Ja, ja dat je dan vooral de scènes moet voorkomen. Welke scènes dat er nog mogen zijn. De Blok heeft al een voorbeeld gegeven, dat <lacht> <ons niet> moet. <lacht> uh, nee, maar goed, als zij dan zeg maar uh, lekker uh, daarna aan de zaal omgaan op gesubsidieerde kosten, dan, uh, ja, dan denk ik wel van, uh, ja. Uh, moet daar de belasting geld maar dan echt naartoe dat denken ze niet nou ja. dat het niet het valt eens zo'n potje voor uh, te maken ja. Goed, nou we gaan heel even snel met een sneltreinfase door de rest heen ja. laatste, laatste bericht ja ik heb er eigenlijk twee of ik denk dat ze zegt van nou die moeten we niet uh, overslaan uh, Junkers natuurlijk, over Sjernen ja, gesproken daar ja. kunnen we heel kort over zijn uh, maar we gaan vooral de reacties doornemen en ja nog heel even over de pta klas die uh, leeg is maar, ja. Zullen we Junkers zo meteen doen? Dat sluit ze mee af. Dan doen we even met e Dat doekoe is hoe Dat is wel Ja, ja, ja. ja. ja dus, uh, uh, ik, ik denk niet dat ze nog steeds straat armen zijn of zo. Hoor. Hoe, uh, hoe is hun leven aan het al, uh, uh, als, nou, ja, Nou, het gaat meer om de subsidie, hè. Dus, uh, ja, oh, ja, de subsidie. Ja, ja, die subsidie is op aan aantal zetels. En daar uh, is momenteel al een beetje schaars uh, En uh, ja, het nou, is dus niet soort schaarste wat prijs opvoert. Uh, ja, wel kosten. Nee, maar die hele betaalt op iets van een contributie. Ja, het, uh... Uh, ja schijnbaar uh, ja, het last van concurrentie met GroenLinks. Ah. Daar nemen de mede aan het toe en Het feit dat in Nederland met een marginale veelheid van het volk lid is van een politieke partij. Opnemen, ja. Ook de, de contributie, uh, ja er, er is wel contributie, maar en, en mensen betalen niet, dus niet uh, zoals sommige mensen aan, de, aan het kerk betalen. Ik heb dat als dat mensen echt het vermogen aan het kerk betalen, ja. uh, zoals ze we werken doen met zo'n politieke partij, dat is vaak een contributie die, uh, ja, van enkele tientjes per jaar. Uh. Ja, nou ja, ze hebben in uh, 30 jaar, uh, 35 ongeveer, uh, hebben ze natuurlijk... Uh, een hele rol in de samenleving uh, van ja weggepolderd. Uh, Wim Kok, uh, de eerste keer dat ik hem uh, zag op de tv, toen was hij nog vakbondsleider. en uh, toen uh, waren die staakingen op nog vrij wild. En uh, uh, nou zijn zeg maar de dus de uitgangspunten voor uh, de P van de A. Uh, voor de rechten van de arbeiders opkomen. Ze dus, hebben uh, er niks meer voor over. Um, ze hebben natuurlijk ook nog de vraag omdat ze voor de arbeiders gingen, gingen ze ook nog voor de nieuwkomer. En misschien in de hoop om nieuwe stemmers te trekken, weet ik het. Ook een stukje ideologie, ook een stukje um, ontkende racisme zelf. Hè, van, uh, want een allochtoon zou uh, moeten worden ja. en ook nooit beter worden dan jezelf. Want uh, nou ja, een deel van uh, het socialistisch denken is natuurlijk ook dat uh, de participerende uh, socialist is natuurlijk ook elite ja Die heeft de kennis, van uh, ja, En dat volgt niet, dat zijn gewoon te boom. Nee, dus, uh, dat is gewoon een dat wil je eigenlijk zeggen, ik aan. waarmee je dus ook een bepaalde afstand al creëert. Ja, je de... even sturen. Ja, ja en uh, maar ze gingen daarna doorbesturen bij allerlei banken en zo, hè, waar ze eigenlijk dan tegen waren, hè, toen ze nog wat ja. Ja, lagen in de rang zaten. Maar als ze opklommen hoe meer ze ook uh, de weg naar de centrale banken zelfs ze te vinden ja en ook in een bepaalde periode hè dus ik ja. denk dat als we in de jaren 50 er naartoe waren gegaan dat verhoudingen ook heel anders lagen hè dus over hè, de, de, er zat een andere regelgeving nog om de banken ja die regelgeving is natuurlijk ook ja door Denel en zo en, uh, dus die hebben zeg maar die die kalers gemaakt waardoor de banken kleine banken steeds meer opgesloopt werden door de grotere banken en ze groeiden ja. enorm en, Daarna had je banken die uh, te big te veel waren en uh, bijna omvielen en ja, in één keer zat ook een PvdA's daar in de <laughs> ja. in, in de commissarisraad enzo. Ja, wat wat, uh, wat, wat ja, ja, ook vrij bijzonder is. is want als ik zou moeten denken, mijn vooroordeel over banken hè, is er gewoon uh, ja, blaring kunsthoppieugd uh, uh, naartoe gaat. Ja. Tijdelijk niet. Ook is Stef Bol. Nee, je, niet Chef. Bos. Ja, die staat best zijn account ja. Kijk, ik heb dat een keer gewerkt ook en we uh, ja, zijn goed in het uh, smijten met geld, ja. Ja, um, ja. en terwijl ja, de positie zelf van de arbeiders natuurlijk ook veranderd. Hè. De, in de tijd van de automatisering, en daar heeft, uh, mm. en daar heeft uh, uh, P van de A heeft verder ook niks mee gedaan, zeg maar, uh, weinig. Uh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 ja, en die, uh, wat was het, Jat Kleinsma, in een gekraagd uh, monumentaal pand, En het op een gegeven moment gewoon gekregen hebben. En dat was ook iets van een miljoen ofzo. of zo. Het werd allemaal goed te regelen, ja. Ja, ja, dat, is, uh, ja dat is apart. Uh, ja, dat blijkt dat ze ook uh, Animal Farm uh, niet gelezen. Uh, juist wel, want ik, ik weet nog wel wat met het van dat ze dat rijkelijk uitgestateerd werd. En had ze zoiets van, wacht, uh, nee, dat bedoelde wij anders ja oh, oké okay. um, ja oh, oké okay. dat anders ja um, wij gebruiken uh, dan als, als uh, tegenargument terwijl als je denkt de context waarin oorwel bedoelde was precies het tegenovergestelde zeg maar ja ah, en um, ik, uh, dus een aantal verhoudingen ja, die zijn gewoon zo veranderd, ja, dat een achterban um, ja, het onderlinge kon volgen. dus uh, gewoon links heeft er last van gehaald ten uh, uh, tijde van de Irak-oorlog, dat uh, die dingen kregen zoals van ja uh, wij steunen uh, de aanval niet of zo maar uh, we zijn er ook niet tegen zoiets was het uh, uh, en, voor, ja. ja en D66 natuurlijk nu van uh, ja nou ja waarom uh, ziet iedereen van ons ineens als uh, de partij die democratische verandering wil uh, <laughs> dat, uh, zij dus, zei uh, die dat zei. Uh, ja. Uh, oh, ja, dat yeah. zit je dus echt aan, um, aan, aan de, ja, de zwaartepunten van je partij. Van, ja, waar, waar zijn we voor? De uh, uh, Libertadische Partij heeft het ook gehad. Met, uh, dat is de, ik, zit, ik ben niet <laughs> meer uh, Maar dat was een vrij simpel principe. Een non agentie principe. En op een gegeven moment, als de toenmalige voorzitter van... Uh,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 En we hoeven daar vandaan te komen? Als we nee. een lekker de overheid hebben, dan zitten wij nou de, de rest van de mensen gewoon. Als iemand gewoon heel goed die uh, de inhoud. Ja, we zoeken mensen op die niet meer in een groep wil zitten. Die zullen zeggen ja. van ja ik ben ik wil geen onderdeel van het collectief zijn, ik wil gewoon in de individu zijn. Zijn er genoeg te vinden? Ja. Om dus, de uh, <laughs> programmeurs, weet ik het. En dan noem je al een groep op. Ja. <laughs> <lacht> Los, uh, uh, ja, je had niet om mensen zitten. Niet meer. Niet voor vrijen, weet dat die zeggen. We horen in de visioen. Ja, en dan ja, wat, ja, we de agenten, ja, Ja, dat is de gaffen. En uh, super, uh, yeah? uh, terwijl ja voor non-agressie uh, valt uh, zeker wat te zeggen. We hebben in deze uitzending ook uh, wat over gehad, de, de, de opstelling van de politie, uh, dat soort dingen. Met de mensen van uh, Obama. Nou, dan zou het al een behoorlijke kleur zijn van die je kunt toevoegen aan het palet. Ook omdat de PSP, dat was de pacifische Socialistische Partij. Ja. ja, die is ook in de GroenLinks uh, opgedoken en die is het er nou ook niet. De fascistische... uh, nee, ik, ik, ik kan een uh, aantal tegen bij de Socialistische Partij. De ex-PSPS. Oké, okay, nou... Er is nog één partijtje die wel vervreden is. Laat het even checken. er is een muzikant in Groningen die is geschiedenisdocent en hij was vergenlids van de PSP en hij noemde de toespraak van Eisenhower over het militaire-industrieel complex, dat je daarvoor moest uitkijken, noemde hij sluwkeur. Toen dacht ik, oh van wat heb je dan die twintig jaar dat je PSP'er was allemaal nog gedaan? Ja, Ik bedoel, heb je dan niet gezien hoe een Verenigde Staten die de boel bombardeerde? Ja. Ik weet niet waarom hij het zou kulten, in welke context. Nou, hij was met name tegen het complot denken. Nee, Oké, dat zit ook. Ja. Terwijl, een terwijl militair-industrieel complex, is dus een complot die natuurlijk ja. heel erg kan plaatsvinden. Ik bedoel, je maar de Tweede Wereldoorlog, een enorm militair-industrieel complex. Nou, en hier van de vraag, wat gaan we nu doen? Ja. Ik bedoel, dat zijn gewoon belangen. En het gaat bij conspiracies niet om van, en dan gaan we dit en dat doen, en dan hebben we 1 miljoen dollar, weet je wel. Uh, uh, uh. Dat is het natuurlijk niet, het gaat gewoon om van ja, we hebben een bepaalde belangen, en uh, nou, maar dan moet niet iedereen van weten, want dan krijgen we die belangen niet, zeg maar. Nou, uh, uh, dat wat ik wel wat zeggen, ik bedoel, kijk al die, die, dat? die militaire industrie, dat zijn wel allemaal losse bedrijven, dus ze concurreren wel met elkaar, dus het is niet zo dat het gewoon één club is die samen met de handen op, op één buik hebben, maar die toch wel met elkaar vechten om bepaalde orders. Nou, nee dat is wel. is dus niet één geheel ofzo. Uh... Nee, maar uh, Vietnam en Irak. Ja, dat, is, dat verdienen ze wel aan. Maar ja. soms is er eentje, ja, die heeft mazzel en een dat die, uh, die heeft nakijken. Ja, maar dat is een pacifistische kant. Nou, de andere kant is gewoon uh, de belastingverlaging. Nou, dat, dat vinden een aantal mensen ook wel uh, prima. Maar gewoon de personen die dat gewoon smakelijk aan de man beter te brengen, dus ook niet met hoe heet je man, rood en hoe uh, heet je die uh, uh, mensen altijd uh, uit die uh, uit die boeken? Missus, Hayek. Missus, Hayek en zo. Huh? Ja, dat kan het volk niet om, uh, om, om uh, niks om om malen natuurlijk, maar belastingverlaging. Waar? Ja. Ja. Ah, snap je? Ja, de filosofie erachter, dat dus, dat. Ja. ja het is simpel, dus. Ja, dus dan zou ik denken van ja, dan liggen er nog steeds weer heel veel kansen. Alleen, ja dan moeten die bijzaken, uh, yeah, de, de grenzen of weet ik veel wat... ...ja, daarvoor moeten we niet elkaar de cent uitzeggen, denk ik dan. Maar goed, ja, wat dat betreft valt er dan veel van de rise en fall van uh, PvdA A te leren. Dus uh, Centrum Groot uh, uh, begon uh, geworden. Ook door een deeltje van eigen belang natuurlijk. Hè? Dus, uh, en dat werd natuurlijk... Uh, gegoten in collectief belang en er ging natuurlijk ten onder uh, ah, ze nog meer water onder hoor ze hebben nog meer gestemd als steeds nog meer zetels als de LP. dus en, en ze proberen ze niet zichzelf opnieuw uit te vinden dus ja, ja gaat ze niet meer lukken denk ik ik heb ook gehoord man, dat de PvdA zich aan het opspussen is uh, in kleine lokale partijtjes Ja. die nog wel ja. uh, band, lijntjes hebben dan met de PvdA dus uh, ja. ja maar ik, ik...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 maar ja we gaan heel snel verder dan het laatste berichtje en daar had ik ook eigenlijk iets aan gekoppeld het gaat ja. om die Juncker. Die, Juncker, die, uh, die had toch van een uh, medicijn tegen in dat pijn laat ik het zo zeggen en um, ja daardoor volgens dokter Rutte moet ik zeggen dat er altijd wel even bij ja volgens dokter Rutte oh uh, moet er ook even bij zeggen dat Dijsselbloem die kreeg zijn functie niet omdat hij wat over het alcohol gebruikt van uh, Junker het had gezet en toen kon hij naar zijn baan sluiten. En Reden, ik als had hij zoiets van, nou, dat gaat mij niet overkomen. <laughs> dus Ga je wat er even aan doen was? Ja. Feliciteren aan een baantje bij de EU. Hm. Ja. Maar ik had er in ieder geval wat aan gekoppeld. op mij. Dus, ja, voor weten, de tijd radio die heeft iedere week een soort cartoonplaatje bij zijn uitzending En die ging voor de afgelopen week over Junker en zijn uh, rugpijn. En... Ja, ik had daar een vraag bij gedeponeerd en een aantal groepen van Voice. En ja, daar waren reacties op gekomen. Ja, Henk, wat um, is meest al, opvallende. Als ik goed kan je herinneren van, goh, wat een gevaarlijke man en zo. Ja, en, oh, meteen ontslaan en zo. Ja, dan denk ik van, ja, ja Het uh, zwaard uh, snijdt aan twee kanten. Het is gewoon een zuipende man. En dat is gewoon een, uh, een menselijk iets. Ja. Uh, het vergelijken met de Winston Churchill, die hield ook wel van een stapje... Ja, Boris Yeltsin, ja. Die, uh, heel veel heeft betekend voor de veranderingen in Rusland. Ja, dan denk ik wel ja, van, ja, en uh, wat nou als je dan ook om werktijd uh, zit te suiten? Nou ja, je hebt... Zoiets als uh, functionerende alcoholisten, ik bedoel, ja, uh, Hans van Milo, hè? Gewoon jonge Ja, <laughs> uh, <laughs> hier, uh, <laughs> en mijn broer. Dus daar ligt het niet aan. Dan zie ik, wat ik dan zie, is dat mensen, dus de persoon en het systeem uh, verwarren. Dus de persoon is gewoon een persoon ja, en hij doet gewoon zijn functie, volgens mij redelijk naar behoren. He, dus ook wat hij uh, roept en wat één klinkt, ja, dan moet hij gaan roepen vanuit de functie, zeg maar, van uh, één Europa en dat soort dingen. He, en laat de vluchtelingen maar komen, wel één Europa. Ja, maar dat roept hij vanuit de functie, zeg gewoon niks over, wat hij in zijn vrije tijd vindt of doet, als dat goed is. Ja, en uh, ja, dat is gewoon een beetje komisch eigenlijk, meer niks. Dus hou dat een beetje gescheiden zou ik dan denken. En heb ik het dan met name over het systeem. Oh ja, hebben wij echt behoefte aan zo'n sterke, centrale Europese overheid. En hebben we dat ook nodig, wat we gewoon vrij willen reizen. Ja. Kun je? Uh, ik ben eventjes die reacties van jou aan het doorkijken. Uh, ja, ik heb mezelf ook even klaar. Ik denk ja, als ik mijn mening ook mag geven.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 Ja, okay. nou, ja, laat ze maar vooral publiceren over uh, de bonnetjes, de declaraties en dat soort dingen. Laat uh, Schoenijer maar meer over het lobbyen, breng ja, dat maar meer in de openbaarheid. Maar geef je niet af op uh, één figuur. omdat gewoon zit, rest, de voorzitter de vuurder van uh, Europa. Ja, nou hè, eh, wat moet je dan doen? En die, die, die wakkel dronken over straat, ik ja, kom, ja, een mooie nou, kan maar je maar niet dat... hebben. Ja, maar wat moet hij dan doen? Marcheren? <laughs> bedoel, ja. We hebben uh, in de Libertatiespartij ook uh, uh, dus een discussie gehad... ...van één bepaalde voorzitter, nu in blik kwam. En hij stond op de foto met een sigaar en een whisky. En, uh, maar dat, dat kon dan toch niet? Want die man in zijn eigen tijd zat te genieten? Oh, dat was, ik dat de mensen meer over andere dingen vielen... ...dan dat over zijn sigaar en zijn... Uh, nee, dat Hé, hey, Johan, mag je eraan herinneren? Je was er zelf bij. Ja, ik toen meer over het feit van dat je alleen maar blogges deed en niet daadwerkelijk harde verliezen was. Ja. Maar dat hij ja, dan dus het... geld overgemaakt worden, terwijl ja. hij niet eens zeg maar, dat er iets voor terugkwam. Ik, ja, ik, ik vond het wel grappig dat ik niet eens aanwezig was. Ja, was. ja, precies. Ja, goed. Maar goed, men had een naam gezien, en is meteen gaan googlen op die naam, en daar komt die foto naar boven. Ja, er en... ja, meer dingen naar boven. Uh, nou ja, het is misschien net als met politici. Wat verwacht je van hen, van weet je wel? En het is eigenlijk ook oneerlijk, als je gaat zeggen van nou, ze mogen niet zuipen, ze mogen niet neuken, ja. dan krijg en daar is het, is het punt is, als ik op mijn werk dronken verschijn dan mag ik gewoon meteen vertrekken. Ja. En er zitten hier mensen die komen dronken bij werk en die, ja, uh... volgens mij kan de voorzitter, kunnen de meeste voorzitters dronken, uh, meestal een werk voorstel. Uh, er worden geen vingers afgehaakt en als mensen blijven lullen... Nou ja, welke keuze heb je nou. Of uh, je valt in slaap. Dus Jullie, je, jij je, je, mag, je, je mag even interromperen. Is het zo in het bedrijfsleven? Als de, de, de voorzitter bronk uh, op de schadering verschijnt? Weet je dan? Nou ja, kijk. Een bedrijf of een, een, een leiding van een bedrijf is vaak ook uh, op, op een moment het gezicht van het bedrijf. Dus, het een bedrijf. Tenminste bij grote bedrijven, bij Apple, bij Philips, uh, bij KPM. En op het moment dat zo iemand een later uh, begaat uh, of uh, iets uh, negatief met die persoon, dan is dat ook negatief voor de reputatie van het bedrijf.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 Dat ze niet kosten, verdienen wel echt ontzettend veel, maar ze zijn er ook ontzettend snel weg. En ja, in de politiek zie je dat natuurlijk ook. Hè. Dat hoeft maar een kleinigheidje te gebeuren met een politicus. En een politicus uh, die krijgt een schok onder zijn kont en is weg. Omdat uh, ja, zeker binnen, uh, binnen kaders van politieke partijen het partijbelang altijd boven het individueel belang gaat. En dus je mag wel corrupt zijn, en dat zijn ook veel politici. Maar op het moment dat het in de publiciteit komt, dan mag het niet meer. En het mooiste is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 Dat die, uh, ...dat die nauwelijks een kader hebben. En dat zie je ook bij de PvdA en ook bij de PvdA. Omdat maar zo'n klein deel van de, van de bevolking lid is dus van de politieke partij... ...ja, is er nauwelijks kader. Het uh, uh, hangt een beetje van uh, bedrijfscultuur denk ik, af. Een uh, paar jaar geleden... Uh, ...zelfs uh, Hans uh, Nijland, uh, de mij... De, ja, nee, de algemeen directeur van FC Groningen, hier in het gemeentehuis. Uh, en uh, hij zag een rode knop mm -hmm. en hij kon zich niet bezwingen. En hij geeft daar uh, een ram op en in een paar minuten staat een hele grote markt vol met politie. Maar er was een alarmknop. Oeps, en, ja. ja. Nou, dan kan je zeggen van slater, uh, de kinderachtig, weet je wel. Mm -hmm. Maar ja, je kunt er ook een cultuur hebben. ook in Nederland. Ja, goed. de meest van een cultuurhaal vind Ja, ja. Eh. En zeer waarschijnlijk ook omdat hij zelf redelijk really, really veel aandelen in zijn eigen bedrijf heeft. Uh, waardoor dat hij ook niet heel veel externe druk heeft om... Uh,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 Al op het nemen van risico's. <laughs> dus hele flamboyante mensen die de persoon uit bij bedrijven. Nou ja, en dat, uh, dat, dat, dat, dat heb je inderdaad ook met, uh, met, met voorzitters van politieke partijen die natuurlijk ook afhankelijk zijn van draagkracht van, van, van hun uh, van Absoluut. Ik bedoel, hoe uh, heet hij? Uh, Balke uh, Mark Rutte, dat zijn natuurlijk enorme houten glazen. Weet je wel, uh, als er ook maar iets uh, naar buiten zou komen van... Uh, ja, nee, uh, Jan-Pieter Balken is altijd uh, in de paardenclub te vinden. Ja. <laughs> Dan... Uh, ja, dat is weer het <laughs> Dan... Uh, ja, dat, uh, ook al is het none of anybody's business. Hij was toch op zijn 40ste maagd of zo? Uh, Balken, was... Uh, uh, Vertrouwd, dat uh, is nog steeds, zijn schijnbaar, een beetje, nou, redelijk uh, goed uitziende vrouw. de veerde was toch? Nee. dat is grapje tussen uh, uh, Ja, dat is een tussen En maar Rutte, die is natuurlijk de vijf ja, gezellig. Ja. Dan wordt er ook gezegd, hoe het komt dat wel? Ah, ja, dan denk ik van, jezus, ik verschwet je. Het is onheerlijk. Als je die mensen in een voorbeeldfunctie duwt, vind ik, ja. Kijk, als je echt gaat uh, redden, bijvoorbeeld president terug die op uh, bezoek is in uh, het Verenigd Koninkrijk. En ondanks alle protocollen voor de koningin uitloopt, bij, uh, als we over de rode lopers uh, uh, waggelen dan denk ik van ja, weet je, je hebt één job. Hm? Zo moeilijk is dat niet. Maar dan kijk ik meer naar het functioneren. Dat het mij werkelijk stoort wat hij ervoor uitloopt ofzo. En het jonker uh, lekker zuid. Ja, ja, ja. vindt jullie ver weg. Uh... Oh ja, nee, ik ben het lezen van Jan-Peter Balken en dan het uh, doorlezen. Oh. goed hey, ja? Ja, ik heb een dikke punt achter me zin. Nee, uh... ja, nee ja inderdaad. Ja. jij ook? Ik, uh, ik, ik laat het eventjes. Uh, ik onthoud maar even van commentaar. Ik denk dat, dat in dit geval wel een wijstje is. Ja, we zijn wel uh, met deze dikke punten aan het einde van de uitstelling gekomen. Laten we een voorbeeld stellen uh, uh, door een eind aan te breiden. Ja. Dat lijkt mij een goed plan, ja, absoluut. Het is wel laat eigenlijk. En, uh, Heb jij nog gesproken uh, uh, Johan? Ah, te veel. Uh, Sorry. Te veel eigenlijk. Oh, maar je klinkt, of niet klinkt. Nee. Nee, nee, klinkt. nog niet blokken. Nee, ik klinkt nog een blok. Nee, ik drink, drink uh, langzaam. Uh, ah, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb wel aardige borrels achter de rug. Ook een uh, LP-barbecue. Oh. En ik, uh, ik wil nog even mededelen aan de luisteraars. Dat op 11 augustus in Amersfoort is er ook een LP-barbecue. Uh, uh, je bent allemaal vanuit uitgenodigd namens mij. Ik ben er zelf niet, want ik ben een toevallig op vakantie. Ja. Uh, dus ja, de kwam is veel eerder gepland dan barbecue. Hm. En 20 oktober, meen ik uit mijn hoofd, komt er nog een episch party. Dat kan allemaal jaren 80 misschien van de LP. Dus, uh, maar daar zullen we tegen die tijd uh, meer over horen. Nou goed, we zijn uh, in ieder geval aan het einde van de uitzending gekomen. En ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het uh, meedoen aan deze uitzending. En uh, de luisteraars. Hartelijk danken voor het luisteren aan deze uitzending tot zover. En ja, waarschijnlijk zijn we volgende week weer. En uh, ik zeg zeggen gaat de dokie. Ja, ik wens in ieder geval iedereen een vrolijke bij je week toe. Ja. Hey,